Mark met het NOS Journaal. Noorten Al-Bayrak krijgt het onderzoeksmateriaal van de commissie Scheltema. De rechtbank in Den Haag heeft haar eis daartoe afgewezen. De commissie Scheltema werkt aan een onderzoeksrapport over de werksfeer... bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de rol van COA-directeur Al-Bayrak. Al-Bayrak heeft eerder inzage gehad in het conceptrapport en is verzocht commentaar te geven. Zij vindt dat dit alleen mogelijk is als ook de onderliggende gespreksverslagen... Mag lezen. Schultema weigert die ter beschikking te stellen omdat gesprekken met getuigen vertrouwelijk zijn. Daarop ging al Beirik naar de rechter, maar die wees de eis dus af. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is gisteravond een man om het leven gekomen. Er werd rond 10 uur gisteravond neergeschoten op het Vreelandplein. Volgens lokale media hebben getuigen zes schoten gehoord. De politie gaat vooralsnog niet uit van een liquidatie omdat het slachtoffer geen bekende is van de politie. De dader is er na de schietpartij lopend vandoor gegaan. Een team van twintig rechercheurs onderzoekt de zaak. Yeah. <sighs> Een SOA-onderzoek naar carnaval van de GGD Brabant in Zeeland heeft meer SOA's opgespoord dan tijdens reguliere testen. Omdat de speciale SOA-testdag voor carnavalsvirus zo'n succes was, wordt er volgend jaar waarschijnlijk weer een georganiseerd. In totaal hebben ruim 250 jongeren zich laten testen. 20% bleken SOA te hebben, terwijl gemiddeld 13,5% van de jongeren die zich laat testen besmet is. De meeste jongens bleken glamidia te hebben. De Brabantse jongeren konden zich naar carnaval gratis laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen. In Afghanistan zijn twee NAVO-militairen doodgeschoten door een man in een Afghaans legeruniform. Of de aanvaller een militair was is niet duidelijk. Het kan ook een Taliban-strijder zijn geweest die zich als militair had verkleed. Het incident gebeurde op een legerbasis in Laskarga in de zuidelijke provincie Helmand. Het weer, zonnig en droog, er staat een zwakke tot matige wind. Het wordt 12 graden op de Wadden en 18 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 CFM en uh, Ik spreek vandaag met Lut Visser van Eetcafé Lido. Dat bevindt zich aan de boulevard banaar nummer 10. Lut, ga je iets uh, over jezelf vertellen? Dus ben je echt een echte Zandvoort, hè? Nee, ik ben eigenlijk een alemer. Nee, ik ben uh, een tijdje uh, ronddolend geweest in Zandvoort. Uh, ik, heb daar, uh, ik heb een vriendin ontmoet en die woonde in Zandvoort en dat klikte en... Uh, en blijf hangen. En je bent van nature uh, geboren in uh, Haarlem. Ja. Oké. Okay. En daar opgegroeid de jeugd. En de ja. welke buurt was dat ongeveer? Ik woon in het centrum van Haarlem. Oh ja, heel oh, leuk. Je echt een.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 Ja, je had wel vroegvoetballer uh, willen worden, bedoel je dat, vrij hoog? Ja, dat wil ieder jongetje. Oké, okay, ja. Maar ik, uh, ik voel me redelijk. Maar ik ging liever uh, stukken door, en verdien ik centen. Ja, natuurlijk. En wat voor club nog voetbalde je? Want misschien kennen mensen nog van die club. Nou, ik heb uh, bij de Brug gevoetbald. En bij Rippenda. Bij Dio ben ik begonnen. Haarlem. Uh, blauw maandag. Dat was het En hoe uit was je toen je daarmee begon bij dat voetballen? Dat was een grote hobby, dat ja, nou, ja, als tienjarig jongetje ga je voetballen. Ja. Dat heb ik gedaan tot mijn e En dan ja, word ik zelfstandig ondernemen. Al een tijd. En ja. dan raak je geblesseerd, en dat kan je niet oh, ja. Ja, dat is natuurlijk lastig. En uh, ja, ja, toen ben je dus in hetzelfde vak gegaan als je vader, begrijp ik? nee, uh, ik wil de horeca. Nee, dus de stukken loren. Ja, is de stukken door mijn vader, ja. Oh, oh ja. ja. En mijn opa. En mijn...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 En omdat ik toch niet meer kon stucadoren door he, stilzitten vind ik ook niks. Nee, dus ik ben dicht gaan doen. En hoe bevalt het zo? Want het is eigenlijk een heel ander vak, hè? Horeca -vak. Ja. Hoe, uh, nou, een horeca-vak. Hoe zie je dat? Een horeca-vak, horeca-vak. Mijn, uh, mijn ouders hebben ook cafés gehad in dus de Dus horeca is niet echt vreemd voor mij. Nee. Maar ik, uh, ja, het is heel wat anders dan stucadoren natuurlijk, dat is de bouw. <laughs> maar, ik, uh, mijn hobby was wat te koken. Dat vond ik sowieso leuk. En een biertje tappen, vroeger zat uh... ik voor de bar En nu zat ik achter de bor. Ja, het is niet zo heel vreemd. Nee. <laughs> dus je kwam altijd al in de groep, zeg dus. maar. Uh, je ouders, wat, wat hadden die voor zaken? Waar was dat ook in Haarlem? Ja. Hoe heette dat? Café de Wandelaar in Haarlem. en de Café de Vijfhoek. En wij uh, kennen allemaal, mijn moeder werkte trouwens in Café de Vijfhoek. Voor Zandvoortse bed. En uh, er is een heel bekende verschijning hier in Zandvoort. Je kent iedereen? Ja, ja. Ja, en die, uh, die, had, uh, die had een café over in of in Haarlem. En daar werkte mijn moeder voor. En, uh, ik dacht al, eerst dacht ik dat het voor mijn moeder was. Later begreep ik dat het voor Zandvoort bed was. En zo En die cafés zijn er nu niet meer? Of voor je ouders? Die zijn er niet meer daar? Ja, mijn ouders zitten niet meer in de horeca. Mijn vader is een oude, een, een, wel een kroegentijger. Die, hij doet niks meer. En mijn moeder die werkt ook niet meer en best van zelf, zit er ook niet meer in. Maar die cafés bestaan nog wel. Ja. En heb je ook nog broers en zussen in Haarlem wonen? Ja, ik heb nog twee broers in Haarlem. Uh, ik heb een die heeft zelf een restaurantje gehad. In de kleine aanstraat. En mijn andere is natuurlijk een losbedrijf. Uh, die is heel erg goed nu in uh, drie banden uh, biljarten. Oh ja, dat is ook wel leuk. Goed, heb je zelf ook gebiljart? Nee. Ja. Oh, Oké, okay. dat doe je met bedoel broers zo samen: voetballen, biljarten en zo. Nou, ik, uh, mijn ouders hadden een café en mijn vader zei: Je moet biljarten dat je niet iedere keer erin zit wat zijn horeca-spelletjes. dat deed ik ja. altijd wel mee. Rood, wat is alles wat heel bekend is. En drie banden klein, ook heel bekend. En een beetje Libre. Ja, hier in het. café-restaurant Lido staat ook zo'n... Ja, hoe noem je zoiets? Poeltafel, bejaagtafel. Ja, een poeltafel. Uh -huh. Maar dat is niet echt voor de zandvoerder. Dat is voor de jongelui of uh, toeristen die langskomen. komen. Dat staat heel leuk, toch? Ja, die vinden dat leuk om te doen ook, hè? Ja. die jongeren. En die ja. zit hier vlakbij het Centerpark, Hier naast het Center, Park, uh, Center Park Hotel. Dus dan heb je ook uh, heerlijk die gasten daarvan waarschijnlijk, die hier langskomen, hè? Redelijk. En ik hoorde je kookt graag. Vertel, ja. uh, nu kook je ook nog? Ja. Ik kook veel Surinaams, ah. daar ben ik heel goed in. Ja. En de rest heb ik eigenlijk van mijn vriendin geleerd. Menu's, schietsel, snitsel, een zo en een biefstuk. Ja, dat verkoop ik allemaal. Uh, van al de kaart, wat, wat heb je zoal? Je hebt de kaartje. Hier... Nou, wat ik net verteld heb, ja, dat lekker. heb ik al. Hè. Ik maak iedere week een verse soep. Okay. En ik, het is nu in de wintermaanden, dus is dat snert. Of bruine bonensoep. Ja, lekker soep zo. Ja, dat snert. <laughs> nee, ik maak tosties, uitsmijters, uh, ja, uh, ik heb uh, paardenworst als vandaan, een broodje bal gehakt dat de jus, uh, de specialiteit, en ik heb iedere eerste vrijdag van de maand suur naar Amsterdam, onbeperkt voor 10 euro. Oh, dat klinkt goed. Ik zag het in de krant, hè? Ja. Dat is de nieuwste aanbieding uh, onbeperkt eten Surinaams. De eerste vrijdagavond van de maand, ja. begreep ik. En hoe laat uh, kan je dan komen? Is het oh. s'avonds alleen? Nee, vanaf 4, 5 uur okay. middags. Ja, dus lekker kunt... heerlijke ja. Ja. hapjes. En wat zit daar zo al bij? Wat voor gerechten? Nou, ik heb uh, altijd Bami en nashi. en uh, ik heb Kerry Kip. Ik heb glanslijs, ik heb van die kerrieieren, eieren kennis weten dat wel, en ik heb steeds een wisselend gerecht, soms heb ik grotti. Heb... maar ik ben van alles van plan te doen, pom, uh, vis, baculeau, stokvis, ja. ik ken niet heel de keuken, maar Iedere keer doe ik wat. Wat goed. En waar heb je dat leren koken? Want het ligt niet zo voor de hand als Hollander Surinaams koken. Nee. Ik had een, een oom, dat was een, een Suriname. En die had de eerste broodjes aan hem. Wilfred Braams. En daar heb ik wat van geleerd. En ik heb later Surinaams vriendjes gehad. En van hun ouders ook wat geleerd. En uh, toen ben ik... Uh, ik had zelfs een kookboek van... Uh, Huis is gewoon Paramaribo. En daar heb ik alles uitgeleerd. geleerd. Dus, ja. heerlijk. En een interesse, hè, dat is het belangrijkste. Ja, ja. ja dat klinkt heel goed. En wat moet dat kosten zoals jullie naam zo had? Zijn ze <laughs> verschillen. 10 euro onbeperkt. Oké, 10 euro. Eten wat je wil. Nou, dat is helemaal geweldig. En uh, ja, dan heb je misschien nog uh, toetjes of drankjes erbij. Uh, heb je nog iets daarover? Het is, uh, iets lekker uh, frisjes en biertjes. Ja, dat heb ik allemaal. Ja, ik heb wel, uh, alles op de fles. Ik heb bier op de fles. Ik heb bier op de tap, maar op de fles is tegenwoordig een hype. Hmm. En die kost de bij ons 2 euro. En, ja. en uh, drankjes. Ik, uh, ik heb ook Surinaamse drankjes. En uniek is natuurlijk ook dat als je hier lekker zit eten, dat je mooi zeezicht hebt hebt. Dat is toch wel heel geweldig hier, helemaal rondom. Ja. Dan zien we overal de zee. En uh, het is toch wel heel lekker en in het zonnetje zitten we. En ja, wat zijn je doelen verder met, uh, met Lido? Hoe wil je uitbreiden of verder gaan? de zomer? Nou, nou, ik wou een ander terrasje neerzetten. Daar ben ik mee begonnen, maar het was zo'n harde winter. En ik was niet zandvoerder.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 for love was crucified oh Ik Zaken met Heni van Petigem en vandaag spreek ik met Loet Visser van Eet Café Lido aan de boulevard Bernaar Nummer 10.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 In. En mensen kunnen voor allerlei gelegenheden eruit huren. Die, uh, ja, Je voorziet ook zelf dan in de drankjes en zo, ja. hè? Dat is heerlijk ja. helemaal goed. Dus uh, en uh, ja, hoe zie je de toekomstplannen? Nou, vooral met die, uh, uh, die feesten en partijen. Ik heb namelijk een heel groot terras. En die kijken ook over kappen. Dus dan uh, kunnen de mensen buiten feestjes vieren. En alles wordt geleverd. Dus ze mogen ook zelf alles leveren. Dus voor ieder wat wil Ja, dat is geweldig.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 Nou, dat is een weg, Maar over vijf jaar, jee, dan ben ik uh, zelf 57. Maar dan hoop ik uh, uh, gewoon een gelukkig leven te leiden. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, misschien personeel te hebben. Ik kan het nu nog niet betalen. Het is allemaal koffiedik kijken natuurlijk. En, uh, je moet zoveel mogelijk zelf doen. Maar over vijf jaar, um, ja, dan moet het uh, moet er een leuk stukje staan hier ook. Uh. Mm. Dit is een mooi terras, en aan twee kanten en mijn, mijn pand staat mooi in de verf. En het moet gewoon goed blijven. Ja, geweldig. Ja. En dan uh, lekker veel feestjes. Veel uh, mensen die de locatie huren. Gezellig ja. Urinaams in andere maaltijden komen gebruiken. Ja, dus doen we ook. Ja. Nou, helemaal leuk.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 Ik hoop maar dat de mensen hier komen. Ja, en uh, vooral de mensen uit het dorp. En, uh, ik weet, ik ben een vreemde eet in het bed, maar ik doe wel mijn best. Maar ja, ondertussen woon je hier toch al een tijdje. Hoe lang woon je hier nu? Bij me al met al bij elkaar, het was minder zes jaar. Ja, dus nou, is, uh, die, die leren je ook wel kennen natuurlijk. als je wat ze nou, komen wel hè? Ja, dat denk ik. Ja. wel, Dus dat is wel gezellig wonen. Hè? En ja, je hebt het wel een druk leven zo. Heb je nog wel tijd voor je hobby's? En mijn hobby's is koken. Daar dus ja. heb ik wel tijd voor. Maar ik, ik, ik, ja, in de wintermaanden probeer ik ook te stukken door. Hè. Want ja. en dan heb ik uh, af en toe een beetje werk. Want ik ken nou, het op dit moment liggen, niet echt verdienen van de mensen uit Dorp. Nee. Dat ben ik aan het proberen en dat gaat, dat gaat gelukkig goed ik heb heel veel positieve reacties op dat eten. ja. Oké. nou en ja, het is uh, uh, we moeten gewoon een goede opbouw hebben je wel en uh, ja in je best doen. Mm -hmm. en, uh, zorg dat je schoon werkt, en dat je een goed product hebt vers en dat doe ik altijd wel. dus maar ja, ik moet er wel. Uh. Dat denk ik dat het uh, de toekomst is voor mij. Ja. En over vijf jaar, en ja, dan zijn we vijf jaar verder. Uh, punt 1. Hoop ik dat, uh, dat ik het nog leef met mijn gezondheid. Maar punt 2. Ja, uh, Lido blijft wel bekend. Het blijft altijd bestaan. Het bestaat al meer dan vijftig jaar. Oh ja, wat ik ga vertellen is uh, iets van de achtergrond nee. van Lido. Het bestaat dus al vijftig jaar. Ja. En wat zat hier uh, voorheen dan? Nee, hier voorheen zat uh, Alderado en C Oh ja jongen, maar het hebben altijd Lido ja. geweest. Ja, gezien. Altijd... En uh, mijn, mijn vorige schoon, mijn schoonvader, die uh, weidel schoonvader. Oude Ari is die heeft deze, deze ding en die bij een dansschool gehad. Oh ja. In de vloer ligt er wat nog in. Ja, die mooie vloer, want er is een soort houten vloer wat heel. echt zo'n dansvloer is, hè? Ja. Oh, die had hier een dansschool in, ook. Nou. En er wordt nog wel gedanst, ja, hè? Hoor. Als we gegeten hebben, en, ja, dan gaan de tafels en stoelen aan de kant en dan ja, mag iedereen dansen. En, fantastisch. Ja, gezellig. Altijd spontaan. Ja. Het leukste wat er is. Ja, ja. ja. Oh, dus het is altijd zo'n locatie geweest dat het uh, een, een restaurantbedrijf was. En een zo café ver ook. Ik weet, ja. Zover ik weet wel, ja. ja. ja. ja dat goed om te weten. Nou, heel Hartelijk bedankt en heel veel succes met je zaak. En we komen eens uh, lekker zoek bij je eten. Ja, <laughs> nou, heel, heel zelf ook bedankt. Ja. For what He did for us, to die on the cross, to give us salvation, and uh, the, the, the choir—it's the chorus is very simple. It's very simple. It says, "Gracias, gracias, gracias, Señor," and that it means, "Thank you, thank you, thank you, Lord." And then it says, "Gracias, mi Señor Jesús," and that it means, "Thank you, my Lord Jesus." So.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 God is so great with us. God is so great with us. He's awesome. And we could sing along. Whatever. Could you ascend up a little bit? A little while? Let's sing to the Lord, Gracias. Mijn Heer, Jesús. To invite Ukia and welcome Heral and Yanita to come to the front. I mean, God is doing awesome things, and God is gonna do even even more things, huge things. But God is looking for people that want to do His work, and those people they are always available to do that work. And. Uh,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 en show our love all together so let's hug each other and just put your hand in the other shoulder and let's pray to God all together and to say thank you thank you for what you did thank you for what you're doing thank you for what you're gonna do tot zover het ritme van ZFN via de kabel op 104.5